Het weer vanavond en vannacht op veel plaatsen mist. Minima tussen 2 graden in het noorden en 5 in het zuiden. Morgen bewolkt en zacht met kans op wat regen. En het wordt dan zo'n 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. In het noordwesten, midden van het land en in Noord-Brabant... komt plaatselijk dichte mist voor. En die mist zal zich de komende uren nog gaan uitbreiden. Verder is het een ravage op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij Zoetewoudedorp. Er zijn er twee rijstroken van de drie dicht door een ongeluk met een vrachtwagen en een personenauto. Het verkeer staat dus muurvast. Tussen knooppunt Ippenburg en Zoetewoudedorp staat inmiddels 12 kilometer file. Die file levert, levert ook heel veel verdraging op. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Wassenaar over de A44. De N14 van Leidschendam naar Den Haag staat inmiddels wel helemaal vol. Voor Voorburg 2 kilometer. En dat zijn natuurlijk allemaal omrijders. Verder een lange file nog op de A50 van Os naar Apeldoorn. Tussen Renkemen en de Afrit Schaarsbergen 16 kilometer. Dat heeft te maken met de mist. Daardoor is de spitstrook bij knooppunt Beekbergen dicht.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 Op Bruinzeelparket moet geleefd worden. Kijk op Bruinzeelvloeren.nl Wat denkt u van vier dagen wandelen in Zuid-Limburg over eeuwenoude pelgrimsroutes? De Pelgrimstocht, een spirituele vierdaagse en een sponsorvierdaagse voor vaste actie Koorheet. Wandelen, bezinnen, ontmoeten en helpen. Van 7 tot en met 10 april. Kijk op pelgrimstocht.nl.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 Goedenavond, het is 5 over 7, wat ongebruikelijk aanvangstijdstip. Maar dat heeft natuurlijk alles te maken met drie Europa League wedstrijden met Nederlandse deelname. In Amsterdam begint Ajax om 5 over 9 met een 3-0 voorsprong aan de return tegen Anderlecht. En rond die tijd wordt er ook afgetrapt in Enschede. Twente ontvangt Roeming Kazan. Twente won het uit de wel met 2-0. Ijskoud was het daar, weet u nog. In Moskou, in Eindhoven, rolt de bal als het goed is al. PSV eh, heeft het van de Nederlandse deelnemers eigenlijk het moeilijkste op papier. In Liel werd het 2-2, desalniettemin, niet te min. Het moet kunnen, maar of het ook gaat lukken, dat hoort hij van Jeroen Elshoff en Bas Stigler. Want dat dacht iedereen vorige week ook, goedenavond, vanuit Eindhoven... dat het voor PSV tegen dat B-elftal van Liel niet zo moeilijk zou worden. Nou, men kwam van de koude kermis thuis. Het is 0-0 in Eindhoven. 6 minuten op de klok, PSV heeft hoofdzakelijk de bal... Kan bovendien, net zo belangrijk, beschikken over het sterkste elftal. Want er stonden wat kleine vraagtekentjes achter bijvoorbeeld Pieters, Bauma en Engelaar. Maar ze zijn er allemaal bij. Terwijl nu de Fransen via Fro ontsnappen aan de rechterkant. Julio de Mello voor de goal. Die scoorde nog vorige week in Frankrijk. Komt hij nu met de bal mee? Omdat PSV via Pieters verdedigt. Pieters zoekt het lang, maar die bal wordt onderschept. Halverwege de PSV-helft kan de volgende aanval beginnen. En daar is de kopbal van Obranjak. Hij schamt de bal... Voorlangs. En dat is dan de eerste kans voor Liel in de zevende minuut. Liel dat speelt eigenlijk weer met dat B-team. Wat we van vorige week dus kennen. Dat B-team dat tegen PSV een 2-0 voorsprong nam. En dat wonderbaarlijk nog 2-2 werd. Doordat PSV een opleving kreeg in de anderhalve minuut tijd. Acht van de spelers van toen. Van die wedstrijd staan er nu ook in. Eén opvallende andere naam aan de kant van Liel. Een debutant. Een 31-jarige Congolese keeper. Moukou. Of Moeko, wat zullen we gaan zeggen? Moeko, laten we dat maar doen. En die zagen we net al een klein beetje iets doen met een bal waarvan we dachten, nou, die zou ik eens gaan testen vanavond. Want het zou zomaar kunnen dat hij niet zo heel veel talent heeft. Nu is hij aan de bal, wordt dus gelijk opgejaagd door Lens. Dat loopt wel goed af. Diepe bal, maar die wordt al opgevangen door Bouma. 10 meter voor de middenlijn, speelt de bal over de middenlijn naar Toyfone. Die moeite heeft om hem onder controle te krijgen, ondanks het goede veld. Want dat zal PSV toch als een verademing zien. Het, de knollentuin van vorige week in Diel waar werkelijk niet op te voetballen was. In vergelijking daarmee is dit een biljartlaak. Het ligt er sowieso heel behoorlijk bij trouwens. Engelaar aan de bal van PSV. Kleine versnelling probeert de bal bij Lens mee te geven. Dat wordt doorzien door de Franse verdediging. En die kunnen er dan vervolgens via Dumont een van de middenvelders uitkomen. En Guille, dat is de man die vorige keer de eerste goal maakte. Vorige week in Frankrijk paast door naar de rechterkant. Maar dat wordt door Van Dam. Niet begrepen. Van Dam, Fransman. Even goed. Naam klinkt Belgisch. Dat is hij niet. PSV gooit in via de linkerkant. Pieters. Acht minuten bijna op de klok. Kijken, zoeken. Bal aan de voet. Kan het diep? Nou, het moet eigenlijk diep. Want er komen nu toch Fransen kijken. De bal gaat naar Toyvonen. Ja, natuurlijk als PSV zijn er niet te veel achterover Leunen. 2-2 prachtig. 0-0 is genoeg. 1-1 is ook genoeg. Bij 2-2 wordt het verlengen. Maar uh, het kan natuurlijk zomaar zijn dat Lieder waar in de wedstrijd ook eentje inprikt. En dan heb je ineens een situatie die zorgelijk is. Dus PSV zal ongetwijfeld wel proberen enigszins vooruit te spelen. Zij het met de handremmer een beetje op. Marcelo nu aan de bal. Zoekt de opening aan de rechterkant. Vindt hij bij Manolev. Manolev kijkt terug naar Marcelo. Zou kunnen geen risico nemen. Dat doet Manolev ook niet. Marcelo helemaal terug op zijn beurt naar Bauma, Dus fit. En Bauma in de opbouw wordt hij niet gehinderd door Tulio de Melo. En Pieters is de vrije man aan de linkerkant van het veld. Kan openen op Toyfone die de bal komt halen. Zich even laat zakken uit de punt van de aanval. Waar hij dan merkwaardig genoeg toch al een poosje stond te wachten. Naast zijn landgenoot Marcus Berg. Wordt opgejaagd. Kan de bal alleen maar terugkaatsen op de eigen helft. Maar is onmiddellijk weer aan speelbaar Aan de linkerkant van het veld een bal. naar de andere kant knappe paas van Toyfone. Ruimte voor Manolev. Berg kiest positie. Daar is ook Lens. En daar is Berg. 1-0 de paal. De bal op de paal van de PSV na 9 minuten. Er komt nog een nastoot ook als Toyfone de bal onder controle krijgt voor een schot. Dat lukt niet, maar hij heeft hulp. Engelaar kan het van afstand proberen, maar later dan. Zoetzak kan dat zeker, maar wacht te lang en dan zit er een Frans Been tussen. Vlijmscherpe PSV-aanval. Goede opening, Toyfone naar de andere kant van het veld. En dan is het flits, flits. Bal voor de goal, maar dus via berg op de paal. En dus na bijna 10 minuten nog 0-0. PSV beter, PSV knokt. Via Engelaar is het balbezit terug. In Eindhoven's bezit en gaat Doetzak vanaf links op avontuur. Twee man is te veel voor de Hongaren. Dus neemt Liel over. Maar voor hoe lang? want PSV zet snel druk op de bal. En dat heeft uh, voorlopig als resultaat dat de aanval nu gestopt kan worden. Van Liel door Lens die mee verdedigt. En Lens die ook goed uitverdedigt. Recht naar voren op Manolev. En Manolev op zijn beurt door naar Hutchinson. Daar komt PSV combineren uitstekend uit. Ondanks de druk. Van Liel, PSV speelt goed in de eerste 10 minuten. En net als je dat zegt, levert Mano Levin. Terugspeelbal naar de keeper, die neemt wel oh, heel oh. veel tijd weer. Het is laconiek wat de keeper doet, tot twee keer toe deze Congolese. 31 vertelde we al, het is geen groentje. Hoewel je op basis van de kleur van zijn shirt anders zou vermoeden. Maar hij is heel laconiek en denkt elke keer bij terugspeelballen dat hij een seconde of twintig de tijd heeft om eens rustige een bal te gaan aannemen. Dat werd hem niet gegund, hij schoot hem op. Tegen Berg die nog aan het doorjagen was. PSV opnieuw. Lens tussen twee mannen. Voorzet is hoog bij de tweede paal, maar komt al in de handen van Mouko. Barel Mouko. De naam dus van de keeper die toch twee keer op zijn vingers is getikt in de eerste tien minuten van de wedstrijd. Ja, ik zou als ik PSV was gewoon veel druk zetten op de bal aan de bal is. En misschien ook maar eens van afstand proberen te schieten. Als je... Deze eerste twee situaties ziet. Dan kan je je toch afvragen hoe komt een club als Liel in godsnaam aan zo'n keeper. 31 is hij. Het is zijn debuut. Hij is ook keeper van het Congolese nationale elftal. Misschien dat hij daar een of twee goede wedstrijden in heeft gespeeld. Net op het moment dat de scouts van Liel komen kijken. Je weet het niet. Maar ik sluit niet uit dat er vanavond nog iets valt te halen. Bij die doelman van Liel. Als Liel in balbezit is. En Rutte aan de zijkant. Zijn ploeg probeert naar voren te schreeuwen. Dat, uh, Rutte graag wil dat ook PSV druk zet op de bal. Dat gebeurt nu in de twaalfde minuut. 0-0 stand niet. En de opbouw dus van achteruit rustig aan bij Liel. Rozenaal, Tsjech, die uh, de bal heeft aan de voeten en is rustig uh, om zich heen kijken. Het is al een seconde of twintig, dertig rondspeler geblazen achterin. Nu dan de bal naar de rechterkant van het veld. Er komen ook aanvallers in het spel. Obraniak, ter van voor de middenlijn, kan de bal alleen maar weer laten vallen op zijn eigen helft. Maar Fouba kan dan van centraal achteruit opbouwen. Maar het is... Uh, risicoloos dat wat Liel doet. zij nu de bal via maar voetbal terug moet naar de keeper. Dat lijkt mij sowieso een risico. Maar Berg loopt nu niet door. Zodat de bal weer naar de zijkant kan. Naar Een rozenaal. Beetje opgejaagd door Toyfoon. Aan de linkerkant kan hij dan de bal kwijt. Lens moet verdedigen. Dat doet hij eigenlijk maar half. Zodat de aanval via Emerson door kan gaan. Die wordt dan toch nog van de bal gezet. Applaus voor PSV. Dat de bal dan nu naar een kleine tempoversnelling van Liel Vrij makkelijk en vrij uh, secuur weer herover. Wil de wilde trap naar voren richting Lens van Marcelo. En uh, dus moet Emerson de linksback verdedigen. De bal is over de lijn als laatste geraakt door Lens. En dus is de ingooi voor Liel. Liel dat geen goed weekend en eigenlijk dus geen goede week achter de rug heeft na de 2-2 op dat knollenveld in eigen huis tegen PSV. Verloor het van Montpellier met 1-0 in de Franse competitie. En dus is de voorsprong van Liel op de kopdoper. Op de nummer 2 ren, geslonken tot twee punten. Waar Liel wel een riante situatie in handen had. Dreigt het daarin dus nu ook wat uh, gas terug te nemen. En in het europa wel tegen PSV is het de mindere ploeg in de openingsfase. Daar komt de doelman weer. 1,77 meter is hij. Maar nu heeft hij hem te pakken en hervat hij het spel snel. Ja, met een goede uitgooi. Die wordt opgepikt door Obraniak. Drie mensen van Liel mee, vier van PSV mee terug. Daar komt de baal. Daar gaat Vro achter de bal aan. Maar daar is ook Engelaar notabene. Als slot op de deur mee terug om daar met die grote stappen van hem... ...met twee pasjes de goede richting op te doen, zodat PSV kan gaan uitverdedigen... ...met een riskante, maar uiteindelijk goede bal van Pieters... ...die aan de rechterkant van het veld terecht komt bij Manolev. Manolev zoekt zijn tegenstander op, legt de bal breed op Hutchinson... ...de Canadees die dreigt, aan de rechterkant heeft Manolev nu alle ruimte... ...gaat ook weer de bal naartoe, er zou een voorzet moeten komen, er staan de drie voor het doel... ...namelijk Lens, Berg en Toivo, maar de bal gaat breed, het is rondspelen en zoeken... Maar die opening zouden gevonden moeten worden door Dzoetzak. Klein kwartiertje gespeeld. 0-0 Dzoetzak. Koort zijn tegenstander. Dzoetzak haalt de achterlijn. Zet de bal voor. En die wordt door Rozenaal weggetrapt. Dreigend moment voor PSV. Opnieuw in het begin van de wedstrijd. Zo heeft PSV wel kansen gehad om snel zaken te doen. Natuurlijk met die bal op de paal van Berg. Als uh, grootste kans. Maar ook hier viel misschien toch wat meer te halen voor Dzoetzak. Die zijn tegenstander passeert alsof hij er niet is. En toch eigenlijk kan uitkiezen tussen uh, Berg en Toivonen. Maar de bal valt er precies in. Tussenin, achter Lens. En dat is jammer voor uh, PSV. Dat dus wel aan een goede wedstrijd bezig is als het gaat om de openingsfase. Van achteruit Rozenal, na bijna een kwartier, aan de bal voor Liel. En die temporiseert even en kiest dan vervolgens voor de lange bal richting Tulio de Melo. Die verliest in de lucht van Bauma. Goed gedaan door Bauma. Dan moet Hutchinson verdedigen. Die krijgt een duw. Maar het mag van de scheidsrechter verder. Dat is opvallend. En het is dat uh, Liel dan inlevert. Ik dacht dat het een overtreding was van Dumont, maar de scheidsrechter, de Spanjaard Iturral de González liet doorgaan. En dus nu PSV uiteindelijk aan de andere kant weg via Engelaar, die uh, zeeën van ruimte en tijd heeft. Maar wat ermee te doen? Engelaar, de combinatie ziet er aardig uit. Maar het levert uiteindelijk niet meer op dan een hoekschop in de 15e minuut voor PSV. Hij wacht wat lang, Engelaar. Ja, hij is besluiteloos, zoals vaker als het doel van de tegenstander nadert. Het is een... Uh... Middenvelder die gezien zijn positie maar zeker ook gezien zijn postuur goed zou moeten zijn voor 7-8 goals in het seizoen. Dat is hij nooit geweest. En dat bleek ook nu, want zodra het doel in zicht kwam werd hij toch wat nerveus en moest Berg het oplossen. Hoekschop genomen, Pieters zet voor en daar is Berg bijna weer met de tweede paal. Maar de bal wordt weggekopt door Emerson die daarbij geblesseerd raakt. Ik denk dat hij en Berg, want ook Berg voert nu als een hoofd, met de koppen tegen elkaar komen. We gaan in ieder geval straks verder met de nieuwe hoekschop van PSV. Omdat Emerson naast het hoofd van Berg blijkbaar ook nog ergens de bal gevonden had. En daarmee verder onheil voor kwam. Ze staan weer, ze lopen weer. Of ze weten welke kant ze op moeten zullen we zo aanstonds gaan zien. Bij de volgende hoekschop van Dzoetzak. Complimenten voor PSV dat eindelijk een keer zou je zeggen sterker en overtuigend begint. Aan de wedstrijd met Toivonen bij de eerste paal net over de kruising. Op de hoekschop van Dzoetzak komt Toivonen, zoals we in de Eredivisie zo vaak zien naar de eerste paal. Het is een... Ingestudeerde hoekschop bij PSV. De bekendste van alle varianten. Een strak genomen bal, waarbij Toivonen naar de eerste paal komt. Hij is een van de beste koppers in Nederland op die manier. Kan een beetje naar achter koppen, strak in de hoek. Maar nu dus net over. Geluk voor Liel Pech voor Toivon. De bal bezit voor de Fransen. 16e minuut. Op het begin van de wedstrijd krijg je de indruk dat PSV in deze wedstrijd iets moet. En de Fransen spelen alsof ze met 0-0 door zouden zijn naar de volgende ronde. Daar is toch echt geen sprake van. Maar het oogt allemaal wat uh, kalm bij de Franse koploper. Alsof men daar wacht op een koude mogelijkheid die er dan vroeg of laat ook wel een keer zou komen. We hadden net als een moment dat we dachten, o, het zou kunnen. liep met voor PSV goed af. Eén gooi voor Liel, linkerkant van het veld. Emerson. Die de linkerzone in de verdediging opnieuw verdedigt heeft Fro gevonden. Die langs Hutsche ze probeert te dribbelen, dan wacht op steun. Van Dam komt van achteruit, maar kan de bal niet terugkaatsen naar Emerson. Ruimte nu voor Zujac, die meteen met de bal op volle snelheid vandoor is. Fro in de achtervolging, die is behoorlijk gezien. Dan moet Emerson overkomen, dan komt er een voorzet die dan door Rozenaal onschadelijk kan worden gemaakt. Maar de snelheid van Duitzak was de verdediging van Lille toch even te machtig daar. Ja, die heeft er zin in vanavond. 17 minuten onderweg 0-0. Nog altijd tussen PSV en Lille. Genoeg voor PSV om de volgende ronde te bereiken na de 2-2 in Frankrijk. Tullio de Melo van de bal gezet door Marcelo. Overname Hutchinson en Engelaar die zich nadrukkelijk met het spel bemoeit in de openingsfase van de wedstrijd. Bal terug naar Marcelo. Manolev komt op aan de rechterkant. De bal van Marcelo te scherp over de zijlijn in de Gooi Lille. In ieder geval heeft PSV wel besloten blijkbaar, om te laten zien aan de mensen hier in het stadion. Het zit behoorlijk vol. En ook aan de mensen die radio dan wel televisie bekijken dan wel beluisteren. Dat het optreden van afgelopen week dat zwak was. En dan druk ik het nog voorzichtig uit. Toch een incident moet zijn geweest. Want PSV is vol goede bedoelingen begonnen aan dit duel. 18e minuut. De Fransen verdedigen uit maar worden opgejaagd door PSV. Er komt een diepe bal op het hoofd van Bauma. Kan een leggen van Hutchinson. Terug naar Bouma. Halverwege de helft van de Franse. Bouma, schijnbeweging. Mooi. Ruimt op te schieten. Nee, bal te ver was eruit gespeeld. Dat dan wel. Opruimen dan via Sjeju. En dan opnieuw de bal voor PSV. Omdat de Fransen het opruimen wel heel zorgvuldig doen. Alles moet weg. 80 procent. Dat idee. Maar nou, dan weet je zeker dat het de winkel uitvliegt. Zo is het met de bal ook. En PSV weer via Hutchinson. Hutchinson breed op Engelaar. Alles en iedereen op de veldhelft van Lille. Behalve Isaacson. Het geeft aan hoe dominant PSV is. In het eerste deel van de wedstrijd. Maar het moet nu nog zichzelf belonen. Het is buitenspel voor Berg. Dus in deze aanval kan dat in ieder geval niet. Als dus de vrije trap dus gaat naar Liel. Vlag omhoog voor Berg. En dat is terecht buitenspel. De scheidsrechter neemt dus het signaal van zijn assistent over. Ituralde González vloot twee keer eerder. PSV de laatste keer tegen Bordeaux. Toevallig ook een Franse tegenstander. Hier in Eindhoven ging het toe voor PSV niet goed. 1-3 de eindstand. Dat zou vanavond voor PSV fataal zijn, maar goed. De dingen uit het verleden, enzovoort, enzovoort, bieden geen garantie. Hoe was dat alweer? Voor de toekomst, denk ik, daar uh, kan de gemiddelde bank jou nog een aardig verhaaltje over vertellen. Over verzekeraar, denk ik. Vrije schot voor Liel, meter of tien over de middenlijn. Aan de linkerkant van het veld, 19e minuut. De dader na de overtreding is uh, Manolev, die er wel behoorlijk pittig ingaat in het duel met Obraniak, de Paul. Die gebaseerd blijft liggen ook. En op het moment dat ik dat zeg weer overend krabbelt. En dan zelf de vrije schop mag gaan nemen. 26 jaar oud is hij. Braniak, Leo Beenhakker, uh, kent hem nog. Want uh, toen hij Pool werd, dat was hij aanvankelijk niet namelijk. In ieder geval half. Toen werd hij opgeroepen ook. En scoorde hij bij zijn debuutwedstrijd voor het Poolse nationale elftal twee keer. En Beenhakker zal goede herinneringen aan hem hebben. Toen hij nog bondscoach was dus van de Polen. Bal voor de goal blijft eigenlijk een beetje hangen. Wie is er als eerste bij? Hutchinson. Kan hem wegtrappen en meegeven aan Dzoetzak. Die om zich heen kijkt. Is daar genoeg steun voor een counter? Nou eigenlijk niet. Komt nu wel. De linkerkant ligt open. Als Toivon in het midden bijsluit. De bal gaat naar Dzoetzak. Die sterk is, maar niet door twee, drie man heen kan. En dat probeert hij nu wel. De overname dus voor Lille via Fro. Eén ding wel geleerd in Europees voetbal, maar eigenlijk in de meeste wedstrijden. Er komt ook altijd, hoe dominant je ook bent, een kans voor de tegenstander. En daar moet Liel uh, natuurlijk gebruik van maken. Daar moet PSV voor oppassen. Het is ook overduidelijk dat PSV geen genoegen neemt met een 0-0 stand. Zeker niet achterover leunt. PSV in de aanval voortdurend. Met nu aan de linkerkant Doetzak Die terugpaast op uh, Bauma, Een meter of tien over de middenlijn aan de linkerkant. Pakt Bouma voorzichtig wat meters. En speelt vervolgens Pieters aan. Die links naast hem staat. Pieters. Ook even wachten. Terug naar Bouma. PSV temporiseert even. Hutsens na gespeeld. Die wordt wel onder druk gezet. Dus moet hij terug naar Bouma. Het gebeurt allemaal aan de linkerkant van het veld. Een klein beetje op de veldhelft van Lille. Waar Hutchinson nu ook voor een bal terug kiest naar Engelaar. Het geduld bij PSV. Met geduld gaat de bal nu rond. En wordt even aangespeeld. Rechterkant van het veld dus. Dan krijgt hij wel bezoek van Obraniak. De bal moet uh, terug. Marcello verder terug naar Bouma. Waar nu Tulio de Melo dan wel achteraan loopt. De enige veldspeler die in de afgelopen anderhalf minuut op de helft van PSV is geweest. Deze spits. Want het is uh, op PSV vrij makkelijk... ...op de helft van de tegenstander de bal rond kan laten gaan. De tegenstander van PSV in de volgende ronde gaan we dan maar even vanuit. Komt uit het duel tussen Lissabon en Glasgow Rangers. Dat weet u misschien, terwijl nu Mano een hele slechte voorzet over het doel schiet van Nieuw. Die hebben vorige week in Portugal 1-1 tegen elkaar gespeeld. En Rangers speelt nu thuis en staat met 1-0 voor. En dat betekent dat zoals de zaken er nu bij staan... ...de volgende ronde PSV-Glasgow Rangers zou zijn. Ook niet uh, onoverkomelijk, eventueel niet makkelijk... Maar ook niet uh, een tegenstander waarvoor je zegt, daar moeten we bij voorbaat van verliezen. Dus wat dat betreft, als het vanavond goed loopt, is er uh, misschien perspectief tot meer voor uh, PSV. Maar dan moet Frodo wel gestopt worden. Frodo en die scoort! Oh nee, nee, nee. Het is 1-0 voor Liel. En dat is dan halverwege de eerste helft. Die kans waar Liel de hele tijd op loert. De lange bal door het midden. En Frodo loopt... Alle verdedigers van PSV er zomaar uit. En uh, terwijl wij heerlijk zitten te speculeren over ja. een mooi verloop in het Europa League toernooi. En eigenlijk uh, spelen we daarmee met vuur. Het is de goden verzoeken. Want wij hebben het over Rangers. En op dat moment de lange bal van achteruit verlengd door Tulio de Melo. En Fro laat zijn hielen zien aan Marcelo en Pieters. Verschalkt Isaacson en dus werk aan de winkel voor PSV. Hij blijft heel cool, de Franse spits, die dus gelegenheidsaanvaller is in dit elftal. Want zo so, Gervigno en Hazard, dat zijn dus de drie die normaal voorin staan, allemaal op de bank. Maar hij doet het heel cool, blijft dat doorkopen van Tulio de Melo, gehinderd door twee PSV's. Die wel wat aan de trage kant reageren, vind ik wel heel goed en sterk naar de bal kijken. Goed PSV heeft een goal nodig, dat mag nu duidelijk zijn. 23 e minuut van de wedstrijd en een flinke tegenvaller, de goal van Lille, de goal van Fro. En dus 0-1 op de borden, Engelaar Paas dat en doet het naar de rechterkant bal onderschept. Toivonen probeert dat nog te herstellen. Dat lukt niet. Emerson komt niet bij de bal. Wie je wel. Die speelt hem terug naar Rozenaal Die hem dan iets blauwe hiernaar naar voren trapt. Daar staat op de helft van PSV nu echt geen Fransman meer. bal opgepikt door Marcello. Doet me denken de goal aan uh, de treffer die Dynamo Kiev maakte tegen Ajax in Oekraïne. Een uh, bal door het midden verlengd, Daar maakten een uh, aantal analisten het toen woedend over. Omdat de verdedigers... Daar niet naar binnen stapte, zodat de middenbal eruit gehaald werd. Dat was nu eigenlijk ook het geval. Want een bal door het midden verlengd mag eigenlijk nooit zomaar voor de spits vallen die dan door kan lopen. Dat mogen Marcelo en Pieters zich toch aanrekenen. En PSV heeft nu dus iets recht te zetten met Lens aan de rechterkant. Lens combineert met Manolev. Lens doorgelopen. Is hij snel genoeg? Nee, dat is hij niet. Daar is die doelman. Die heeft de bal te pakken. Lens glijdt dan nog door. Er is een botsing. De scheidsrechter legt het spel even stil. Ook nog een blessuregeval aan de kant van Liel. Ja, laten we voor PSV hopen dat die keeper niet geblesseerd raakt van Liel. Want als Landro erin komt ben ik bang dat het elftal er alleen maar sterker van wordt. Maar hij staat weer. Gelukkig zou je zeggen. Zoals dan merkwaardig genoeg elke wissel van Liel een versterking voor het elftal is. Want uh, de zeven die op de bank zitten zijn onder normale omstandigheden basisspelers. Het geeft toch wel te denken dat PSV na dat erbarmelijke optreden en 2-2 in Liel vorige week nu op een 1-0 achterstand tegen Liel... Zelfs de handen dus meer dan vol heeft aan de B-keuze. Hoewel de eerlijkheid van vanavond dus wel is dat PSV beter is. En het vooral op de helft van Luw gebeurde ruzie op het middenveld. Obraniak mompelt wat tegen de scheidsrechter. Nou ja, mompelt van 4 meter afstand. Mompelt hij zo hard dat de scheidsrechter het hoort. En nog even naar hem toe komt lopen. Scheidsrechter is een Spanjaard. Blijkbaar Pools gestudeerd vroeger. Want Obraniak wordt bestraffend toegesproken. En we gaan verder met een vrije schop van Liel naar het buitenspelgeval van PSV genomen door de doelbal. Hoe mentaal sterk is PSV als Fro opnieuw de bal heeft. Weer een aanval van Liel. En weer is het gevaarlijk als Isaacson moet komen. Obraniak naar de scheidsrechter kijkt omdat het iets van obstructie weg had. Aan de andere kant loopt de Pool zelf tegen zijn directe tegenstander op. En laat de scheidsrechter, denk ik, terecht verder gaan. En heeft PSV geen tijd om bij dat moment stil te staan. Want het is de bal alweer kwijt via lens. Ja, PSV uiteraard... ...heeft toch een optater gehad van die treffer van Fro. dat kan je ze eigenlijk niet kwalijk nemen. Maar het moet denken, bezig zijn met die sterke beginfase. Want daar kan het op verder. Maar ja, de treffer stellen. Ja, en Liel is de enige ploeg die scoorde. Vrouw deed dat dus. Balder zit voor PSV ingooien aan de rechterkant van het veld. Trainers eh, langs de kant, althans die van Liel. Om de ploeg nog een hart onder de riem te steken. En als PSV een bal gevonden heeft... En dan... Oh, Marcelo, die, ik, we zitten net een klein stukje van het veld tegen de achterkant van de camera aan te kijken. Dus daar stond Marcelo of uh, Manolev net achter. had ik niet gezien. Ingooi is inmiddels genomen. PSV heeft de bal alweer verspeeld. Die komt met een noodgang weer de held van PSV. Op wat Tulio de Mello wel doorkomt. Maar dat doet in de handen van de doelman van PSV. Isaacson snel uitgooien. Linkerkant van het veld. Pieters, 26e minuut. Ruimte om helemaal door te lopen nu. Achtervolgd door uh, Van Dam. Is dat Emerson helemaal zelfs die hem daar achtervolgt? Maar uiteindelijk verliest Pieters wel het duel. Maar zet hij nog wel op blok. Zodat het uitverdedigen van Liel via zijn been dan uiteindelijk weer over de achterleg gaat. PSV-publiek daarachter bij die pannenvlag boos. Want had daar nog een hoekschop gezien. Dat komt er niet van. Doeltrap voor Mucco. Ja, die uh, official daarachter het doel. Die, uh, wat is het? Vijfde man, zesde man, hoe je het ook wil noemen. Die moet het nu ontgelden. Want uh, die geeft dus een doeltrap. Maar de PSV-supporters, de harde kern daarachter dat doel, dus anders zagen. Inmiddels doeltrap genomen. Opgevangen door Engelaar. Berg. Verliest het duel. Opnieuw weggekopt door Pieters. Het speelt zich af op de middenlijn als de bal aardig uit de lucht plukt. Pieters snel moet handelen. Net als PSV achterin snel moet handelen. Omdat er wat druk wordt gezet door Tulio de Melo op Bauma. Maar het spel gaat door. En dan is Dzuczak wat geïrriteerd. En dat levert dan PSV wel een vrije trap op. Omdat er eerder een overtreding gemaakt is. Vrije trap snel genomen. Niet op de juiste positie. Dat moet dus over. En daar heeft PSV eigenlijk geluk. Want... Die vrije trap was niet goed. Veel te ver voor de neus van Zoetzak. Die geïrriteerd is. Nog altijd. Dat nu moet loslaten. Niet de fout moet maken die hij vorig jaar maakte. In het Europa League duel tegen fout, Toen PSV zo riant voorstond. Maar door een rode kaart van Zoetzak uiteindelijk de wedstrijd. En daarmee ook de Europa League uit handen gaf. bezit voor PSV. Met uh, achterin Marcello. Wat heet achterin? ja Daar staat hij wel. Maar wel te hoog van de middenlijn. De Fransen laten zich massaal terugzakken op de eigen helft. De laatste linie doet nog wel een poging om een meter of 5, 6 buiten het eigen strafschopgebied te blijven. Dat betekent dat de ruimtes niet groot zijn. Hutchinson aan de bal kan dan toch een paar meter lopen. Inhouden weer halverwege de Franse helft. De bal terug naar Engelaar. De bal snel laten rondgaan is dan meestal het devies. En dan veel bewegen, zodat er ook mensen aan speelbaar zijn. Dat gebeurt nu eigenlijk allebei niet. Zodat dus PSV puzzelt en via Pieters en opnieuw Engelaar dan maar kijkt welk puzzelstukje gelegd kan worden. Nu wel beweging bij Berg, laat zich zakken. Bal terug naar Engelaar. Buitenkant Dzoetzak. Zo ziet het er goed uit. Voorzet Dzoetzak. op de lucht in. Niet Lens. Die de bal met de tweede paal ineens op zijn schoen neemt. Maar hem een meter of twee naast de paal schiet. Kansje voor PSV naar 28 minuten. Ja, dan moet het eigenlijk toch mee zitten een keer in dat soort situaties. Er komt veel van links van Dzoetzak. Uh, die goed speelt. Lens wil het in één keer doen met de binnenkant. Bal dus uh, eigenlijk huishoog over. En ook nog naast waar Toyfone kwaad is op Lens... En eigenlijk ook Rutte de armen in de lucht gooit, Zo van, had dat niet beter of anders gekund? Toivonen had de bal graag in de voeten gezien. Maar Lens ging dus voor eigen succes. Bal zit voor PSV. Zoek zak, wurmt zich langs de tegenstander. Maar dat lukt pas nadat hij uh, de tegenstander een duw heeft gegeven. En dat lijkt me een mooi moment om na een klein half uur bij een 1-0 voorsprong voor Liel... even de kaak op elkaar te houden. Kunnen wij ook? Ja, want we gaan even naar de verkeersinformatie. René Passet, goedenavond. Een voetbalfile hoor ik hè? Ja, op de A2, Den bos naar Utrecht. Mensen onderweg naar de Arena, denk ik. Bij knoop het Oude Rijn komen ze stil te staan. Vijf kilometer. Een hele andere problemen hebben de mensen op de A4 Den Haag-Amsterdam. Daar staat tussen knoop het Ipenburg en Dorp Twaalf kilometer. Het heeft te maken met een ongeluk. Twee rijstroken waren dicht. En zojuist is volgens mij ook de laatste rijstrook vrijgegeven. Dus dat is een lichtpuntje. De A12 Utrecht-Arnhem. Een ongeluk met een vrachtauto bij Arnhem-Noord. Zeven kilometer file. Helemaal dicht is de Velsertunnel in de A22 van Velsen naar Beverwijk. Ook door een ongeluk met een vrachtauto. De A50 Arnhem-Apeldoorn bij de Afrit Schaarsbergen, 2 kilometer. Wat de spitsstrook daar is dichtgebleven. Vanwege de mist die in uh, vele delen van het land hangt. Ten slotte de N14 Leidsendam-Den Haag. Daarbij Voorburg nog 2 kilometer file. Dat heeft alles te maken met de problemen op de A4. Goed, dankjewel iedereen in de file-sterkte. Um, hopelijk kunnen we u amuseren met PSV Lille. Stigler, Jeroen Nelshoff. Het is een achterstand voor PSV tegen de verhouding in 1-0. De stand voor Liel na een half uur door een goal van Fro. De enige kans die Liel heeft gekregen, maar wel heeft benut. En met deze stand is het over en uit voor PSV. Dat dus flink aan het werk moet en ook flink aan het werk is. Maar voorlopig heeft Liel wel de bal aan de rechterkant van het veld voorzet. Bij de eerste paal weggekopt en dan kan PSV misschien uitkomen. Maar oh oh, wat is Pieters dan laconiek? En dat kan toch niet de bedoeling zijn, want daar komt de volgende aanval voor Liel. Die wordt dan gestopt, maar opgepikt door Frode De Hoop te maken die wat zwak kaatst. Opgevangen door Mavouba, die dan helemaal teruggaat. PSV krijgt Liel even niet van de bal, tenzij Berg nu zijn best doet. Dat doet hij wel, maar nog steeds zonder succes. Blijkt me weer dat Franse ploegen in de regel technisch wel uh, verstandig genoeg zijn en dat ook kunnen. Om de bal redelijk rond te spelen. Het zijn uh, verzorgd. voetballende de ploegen over het algemeen, als je in Frankrijk bovenaan staat, mag je dat ook wel verwachten. Mavuba weer, de aanvoerder. Mooi trouwens, zoon van Ricky Mavuba. Als u wat ouder bent, weet u dat misschien nog. Speler op het wereldkampioenschap van 1974. De vader van deze Mavuba. Dat toen speelde de oude Mavuba voor Zaire. Dat uh, toen ook eens een keer mocht meedoen. Balbezit voor PSV inmiddels weer. Hutchinson. Ter val gebracht. Ja, de scheidsrechter leek even te twijfelen of hij daarvoor wilde fluiten. Maar Emerson wordt alsnog teruggevloten. Vrijschot voor PSV. Trote van de middenlijn. Marcello achter de bal. Waar kan ik naartoe? Nergens naartoe. Hutchinson. Nou, dan weer terugkaatsen naar Marcello. En die mag het dan uitzoeken. Ja, PSV heeft zich toch uh, een beetje uit de wedstrijd laten schieten door Fro. Dat ging daarvoor beter dan dat het nu gaat. PSV is zoekende. Zoekende naar een opening. Waar Liel toch echt niet helemaal in zakt, maar de zaken kennelijk nu goed op orde heeft. En als Marcelo gaat lopen met de bal, toch al niet sterk is in de opbouw. En de bal kwijtraakt, moet PSV helemaal oppassen voor de tegenstoot. Met Tulio de Melo, die breed speelt op Guille. Maker van een doelpunt dus in Frankrijk. Nu speelt hij de bal breed naar de rechterkant. Daar is de bal bij Van Dam. De bal gaat naar het midden. Zo laat Liel nu inderdaad, zoals Bas al eerder zei... Op zijn Frans technisch goed de bal rondgaan. En kan PSV alleen maar toekijken. En dat is vervelend met nog 13 minuten. PSV heeft even in deze fase na die goede eerste 20 minuten niets in te brengen. Vrouw aan de bal. Opgejaagd door Manolev moet terug naar de eigen helft. Kan dat eigenlijk vrij eenvoudig uitvoeren. Komt er een diepe bal. Rozenaal notabene doorgelopen. De Tsjechische centrale verdediger opereerde bijna als een soort linksbuiten. Deze man die gehuurd wordt van HSV... Die hem volgens mij een jaar geleden gekocht hebben van Lazio Roma voor 8 miljoen euro. Maar als je niet helemaal voldoet, nou, dan ga je toch lekker weer ergens anders proberen. Zo kan het in het voetbal tegenwoordig ook gaan. Dus duikt hij hier op. In zijn carrière toch een, een stuk of 50 interlands gespeeld voor Tsjechische nationale ploeg. Inmiddels niet meer. Maar geen verdediger om zomaar langs te lopen. Maar geen linksbuiten dus, zo bleek. Berg aan de bal. Ingooi voor PSV aan de rechterkant van het veld. Hij laat het maar over aan Manolev die op zijn beurt de bal gooit naar Lens. Lens met een directe tegenstander in zijn rug. Lens blijft op de been, speelt terug naar Hutchinson. Bal naar de rechterkant. Naar Manolev, die goed snel doorspeelt. Naar Lens. Die op zijn beurt goed doorspeelt op Hutchinson. Die slalomt door een bos met succes. Want daar kan Doetzak aanleggen. Dit moet hem zijn: Djoetzak, bal aangeraakt. En dus schot geblokt. En dus kans verkeken. Aanval gaat verder publiek gaat erachter staan als PSV probeert aan de rechterkant. Via Hutchinson. Wat een kans voor Jutzak. En dan zit het even niet mee. Omdat zijn kanonschot dus halverwege gestopt wordt. Nu, bal weggekopt. Kan Engelaar daar nog aankomen? Ja, Toivonen probeert klaar te leggen voor Engelaar. En dan is het vrouwen en kinderen eerst bij Liel. Komt de ploegen dus nu even uit. Jutzak, Jutzak. Dichtbij, maar niet raak. publiek voelt uh, feilloos aan dat PSV na een moeilijke fase van een minuut of vijf... er in het vooral achter de bal in de feiten aanhobbelde. Nu weer terug in de wedstrijd. Het is dat het moment van nu. Hij probeert weer druk te zetten op dat Franse doel. Lens weer, rechterkant van het veld. Berg voor de goal, berg voor de goal. Bal in de handen van de keeper naar de voorzet van Lens die te scherp is. En na precies 34 minuten voetballen in Eindhoven in de handen beland van Barel Mouko. PSV 0, Lille 1. Dat zijn de killercijfers door de goal na 22 minuten door Fro gemaakt. De enige serieuze kans die de Fransen hebben gekregen. PSV raakte de paal via Berg. PSV kreeg nog een hele behoorlijke kopkans via Toyvonen uit een hoekschop. En puzzelt nu verder naar de volgende mogelijkheid. Hudson verspeelt de bal. Maar Fubak krijgt hem terug met een gelukje. Geeft hem dan een Engelaar mee. Nou moet je schieten, Engelaar, 20 meter. En dan gaat hij er toch weer proberen omheen te draaien. Nou, dat is dus wat ik zo even bedoelde. Zodra het doel van de tegenstander in zicht komt, is het twijfelige blazen. Nog veel erger. Er kan een tegenstoot komen. Maar die tegenstoot wordt gestopt door Pieters. Die ineens zeeën van ruimte voor zich heeft. Aan de linkerkant. Pieters hard voor richting Berg. Maar waarom niet beter? En waarom niet meer tijd genomen? Bijvoorbeeld Toivoner, die helemaal vrij staat. Het gaat om het maken van keuzes. En PSV maakt nu even een aantal keer achter elkaar toch niet de goede keuze. Eerst Engelaar die te lang wacht. Nu Pieters met een verkeerde bal waar er veel meer ruimte ligt om er iets goeds mee te doen. Kan PSV van achteruit nu weer opnieuw beginnen. Manolev wordt achtervolgd door Fro. Kan de bal inleveren bij Engelaar. Nou heeft hij geen twijfel want nu staat hij op 40 meter van de goal. Dan voelt hij feilloos aan wat hij allemaal wel en niet moet doen. Berg aangespeeld met een man in zijn rug op 20 meter van de goal. Kan de bal alleen maar terugkaatsen naar de gever van de paas. Dat was Hutchinson. En via de moet er dan een voorzet komen. Vanaf de rechterkant bal stuit het eigenlijk via twee Fransen weg. En gaat dan over de achterlijn. En dat levert dan applaus op. Want een hoekschop voor PSV. 10 minuten voor rust. Joetzak achter de bal. Engelaar lang, scoren zal hij niet. Maar eh, Bouma mee, Marcelo mee. Nou, we zien. Joetzak wacht even, 10 minuten nog. 1-0 de stand voor Liel. Als de keeper blijft staan, er gekopt wordt, nee, niet door Marcelo. En dus opgevangen de bal buiten strafschopgebied aan de rechterkant door Lens. Lens met een, ja, het was een uh, voorzet, tenminste, dat had hij in gedachten. Maar de bal vliegt over het doel. Waar aan de ene kant, aan de ene zijkant, Zuzak eigenlijk een prima eerste helft speelt. Geldt dat aan de andere kant absoluut niet voor Lens. Die levert een wanprestatie. En dat is dus gewoon een uh, probleem voor uh, PSV. Want het kan niet voortdurend maar over één kant gaan. Doeltrap van uh, Mouko. De doelman van Lille. En dan maar zoeken naar Tulio de Melo. Die dan van die drie voorin de langste is. De twee mensen op de zijkant. Braniak en Fro. Zijn toch de snelle dravertjes. En Tullio de Melo is in de lucht sterk. Dat zagen we ook in de eerste wedstrijd. Toen hij de 2-0 maakte. Wel volkomen ongedekt overigens toe. Maar toch. Manole van de bal. Even stand. Ja, suur klas is het. Met de handen omhoog. En de... Voet op de bal. Kijken, wat moet ik nou? Publiek gaat er zelfs wat van fluiten. Dan besluit hij toch maar weer door te lopen zonder dat hij duidelijk weet waar naartoe. Zou hij niet weten dat het uh, niet goed is 0-1? Nee, dan, dan komt hij in de middencirkel uit en denkt hij, oh wacht, ik ben rechtback, hier hoor ik niet. Dan laat hij zich nu bijna verrassen door Fro, maar draait hij met meer geluk dan wij. Zet de goede kant op de langs. En komt er zwaar nog een PSV-aanval ook uit die ertoe doet. Manolev moet dan de bal ja. wel zoveel meenemen, maar dat doet hij niet. In de hoogte van de cornervlag aan de rechterkant van het veld voor Lille de Linken. De Fransen gaan ja, je hebt toch ernstig het gevoel dat hij maar wat doet. En dan gaat het de ene keer goed en de andere keer niet goed. En nu uh, zat het er dus allemaal tussenin. Maar is PSV de bal kwijt in de 38 e minuut. Met een 1-0 achterstand. Een 1-0 achterstand die fataal zou zijn als dit straks aan 90 minuten ook op het scorebord staat. De bal nog altijd buiten de lijnen. Nieuwe ingooi. Voor Liel richting Tulio de Melo. Die uh, niet aan de bal kan komen. Engelaar vangt op. Maar levert ook in. Fro aan de linkerkant. Nog allemaal op de helft van uh, Liel zelf. En daar neemt PSV dan over. Doet uh, Berg goed werk door zijn tegenstander af te houden. Rozenal. Maar de kaats is niet goed. Bovendien raakt Berg daar enigszins bij geblesseerd. Loopt een beetje te hinken met de enkel. Kan zo te zien wel verder. PSV heeft de bal aan de linkerkant van het veld. Met Bauma 38e minuut van de wedstrijd. Linkerkant, Pieters met Krijt. Als een linker schoen, maar ook de handen omhoog. Wie? Niemand aan speelbaar. Iedereen wacht op een voorzet. Douzak nu wel, maar ja, dat is een paasje breed. Daar schiet je niet veel mee op. Douzak gaat dan wel lopen met de bal. Dan gebeurt het tenminste wat. Hij laat zich dan wel van de bal zetten, maar pas na een duw door Van Dam. Zijn directe tegenstander, de rechtsback van de Fransen. Vrije schot, maar die bal ligt op een meter of 40 van het doel. Nou heb ik Douzak gekke dingen zien doen, maar dit durft hij dan toch niet. Bal naar de zijkant. Pieters moet dan een voorzet geven. Nee, legt hem terug op Bouwmaak. Komt de voorzet van hem. Daar is Berg. Nee, daar is Berg niet. Daar was hij wel, maar kan die koppen. Sjonge, dan maakt Hutchinson over de bal heen. En luidt dat dan nog een counter in voor de Fransen ook met Fro. Ook omdat Engelaar op het moment dat Hutchinson wil schieten een beetje in de weg loopt. Of andersom. In ieder geval het zag er knullig en amateuristisch uit. En is Liel nu bijna weg, maar is daar een been van Zoetzak Als de breedtepaas hard is over de grond en gevaarlijk is richting Obranjak... Zuczak steekt zijn been uit. Een uitschuifbeen zo blijkt. En stopt zo die aanval van Liel. En dat is maar goed ook. Want de weg lag open voor Aubranjak om af te gaan op Isaacson. Nu heeft Manolev de bal. Speelt op de ars Hutchinson in. Hutchinson met de kaats op Marcelo aan de rechterkant van het veld. De vrijheid voor Lens. Doe eens wat goed Lens. Dat heeft PSV nodig. Nu een bal richting... Berg die zich laat aftroeven, Maar de afvallende bal is voor Engelaar als PSV doorgaat aan de linkerkant van het veld. Pieter Zoujak is de combinatie. Zoujak mooi aangenomen. En meteen lopen en een solo. En een schot in de handen van de keeper die weer loslaat. Maar Berg is net te laat. Zes minuten voor rust. Knappe actie van Zoujak. Wat dat hij in vorm is de laatste weken. Dat behoeft geen betoog meer. De paas die komt wordt niet aangenomen. Maar in één keer als een soort beweging meegenomen door Zutak langs de tegenstander. Dan versnelt hij even, is hij de nog twee kwijt... en schiet hij de bal van de rand van het stadsopgebied... ongeveer in de handen van de keeper. Goede actie van de Hooggaard, maar zoals gezegd... dat zijn we de laatste tijd, en eigenlijk al zolang hij hier is, van hem gewend. Vijf minuten nog in de eerste helft. 1-0 voor Lille, 3-2 over twee wedstrijden gezien voor Lille. Bij 1-1 zou het allemaal anders zijn als PSV scoort. Is PSV weer door op basis van het gescoorde aantal uitdoelpunten. Maar dan moet PSV dus wel eerst scoren. Toivonen naar de rechterkant uitgeweken. Wordt van de bal gezet door Emerson. Toivonen duwt wat en haalt er dan een hoekschop uit. Dat is goed gedaan door Toivonen. Emerson maakt zich kwaad omdat Toivonen een beetje duwde. Dat deed hij ook, maar de scheidsrechter vond het niets. Net als zijn assistent. Dan had Liel denk ik toch een vrije trap verdiend na het duwen van Toivonen. Maar gelukkig is het gewoon een hoekschop voor PSV. Ja, dat is een mazzeltje, want ik uh, ben het helemaal niet eens dat daar een vrij schop had moeten volgen tegen PSV. Het gebeurt niet, 4,5 minuut nog in de eerste helft, zou een mooi moment zijn. Juzak achter de bal, komt draait voor, richting penalty stip, keeper komt, keeper vangt, zonder enig probleem. Wie voorin? Fro en Obraniak, Obraniak staat met zijn handen omhoog, maar wie vraagt wordt overgeslagen, dus gaat de bal de andere kant op naar Fro. Die krijgt hem niet onder controle, PSV via Hutchinson, bal kwijt, dom. Nadat hij de bal van Manolev krijgt en een makkelijk losse tegenstander kan meenemen, doet hij de tegenstander die hem wat onder druk zet dom tegen de vlakte. Dat betekent dat PSV de bal weer kwijt is. En er een vrij schop ter hoogte van de middenlijn volgt voor Liel. Met achter de bal Rozenaal. Het moet een mooie avond worden voor het Nederlandse voetbal op Europees gebied. Maar voorlopig is het begin niet hoopgevend. Met achterstand voor PSV in de 42e minuut. Rozenal met een bal naar voren. Weggekopt door Pieters. Daar kan Berg dan eindelijk een keer aannemen. Nog weinig gezien. Behalve dan die enorme kans in de openingsfase. Op de paal. Dat zouden we bijna vergeten. PSV is dicht bij een voorsprong geweest. Maar staat nu dus achter. En Manolef wordt teruggedrongen naar Isaacson. Isaacson die vertrapt. Toivonen gaat eronder door En dus Mavuba die opvangt En een hoge bal naar voren in huis heeft. Dan krijgt hij weer een hoge bal voor terug. Dit is rommelig. Dit ziet er eigenlijk niet uit. Als ook Liel via Emerson inlevert mag PSV gooien. De rechterkant van het veld. Coach van Liel staat drukgebarend langs de zijlijn. Fred Rutte heb ik daar eerlijk gezegd de laatste tijd niet meer gezien. Die zit uh, zwijgzaam naast Erik ten Haag voor zich uit te kijken. En vraagt zich af hoe het nou toch mogelijk is dat dit veredeld de B-elftal van de Franse koploper PSV... Voorlopig op de knieën heeft met een 3-2 stand in totaal. 2-2 vorige week. 1-0 de voorsprong voor de Fransen nu. Bal over de zijlijn. Het laatste PSV er geraakt. Mano weer. En een ingooi voor de Franse ploeg In de laatste minuten van de eerste helft 3 nog te gaan. De man die de ingooi gaat nemen is Emerson. Neemt veel tijd om de bal op te halen. Neemt dan ook veel tijd voordat hij door heeft dat hij moet gaan ingooien. En neemt dan nog meer tijd om te bepalen waar hij de bal naartoe wil gooien. heeft dan toch eindelijk zijn keuze gemaakt. Tulio de Mello wordt afgetroefd in de lucht. PSV verdedigt uit. Maneluf met een peer naar voren. Hij kijkt naar de scheidsrechter. Wil een vrije trap na dat duel met Rozenal. Maar krijgt hij niet. En dus heeft Liel het bal bezit. Omdat Lens er met een voet tussen zit mag Liel gaan gooien. Neemt het daar alle tijd voor. De 43 e minuut 1-0 voor Liel. Lens geeft richting de scheidsrechter aan. Kan er niet wat meer haast gemaakt worden door Liel? Tijdrekken. Dat is nu al begonnen. Nou Liel zegt oké okay, dat doen we dan. En dan is Emerson er vandoor aan de linkerkant met een goede voorzet weggehaald door uh, Bauma En dat is maar goed ook Lens... die zojuist op de klagen richting de scheidsrechter maakt nu een overtreding. Of is de eerste overtreding gemaakt door zijn tegenstander? Ja, zegt Ituralde de González. En daar heeft Lens dan denk ik toch wat geluk. Omdat uh, hij degene is die er met gestrekt been ingaat. En niet Obranjak. Nee, tweede fout van de arbitrage. Het voordeel van PSV in korte tijd. Vooruit maar. Kijken wij met Nederlandse blik. Twee minuutjes nog in de eerste helft. PSV bouwt op via Marcello. Het is toch zo, vind ik, dat PSV na de tegengoal, de goal van Fro, na 22 minuten het spoor behoorlijk bijster is. Een paar fasen dat het er weer aardig uitzag, maar de openingsfase was van PSV goed. Dat hebben we daarna toch eigenlijk ook niet meer gezien. Als het gebeurt, moet het van hem komen. Joodjak voorzet, de Rozenaal weggekopt. Hutchinson komt te laat met de bal voor het schot uit de tweede lijn. Manolev wil hem verlengen naar de rechterkant, Hij raakt de bal volkomen verkeerd, komt nog met een gelukje bij Lens uit. En dan moet ik toch zeggen wat we eigenlijk vorige week al een paar keer hebben gezegd, Jeroen, wat ook geen nieuws is. Dat PSV in faseverheid allemaal wat tegen zit. Nou niet echt een leider heeft die opstaat en zegt kom maar, nou klappen we erop met z'n allen. Daar zouden ze graag voor wonden voor hebben gehad. Maar die speelt bij AC Milan zoals u weet. Lens met de bal bereed op uh, Bouwma. Die van afstand de bal tussendoor in huis heeft. Op Berg en Toyvonen. Nee dat moet hem toch zijn. Maar hij schiet de bal zo ontiegelijk zwak in. Dat de keeper dank u hartelijk zegt. Mouko. En de bal gewoon rustig stopt. Wat een kans voor Toivonen in de 44ste minuut van de wedstrijd. Goed ingespeeld, schitterend ingespeeld door Bauma. Ook Berg doet het goed, legt klaar. En Toivonen doet alsof hij tegen een paasei aanschiet, zo zacht. Waarvan hij dus hoopt dat hij niet breekt. Nou, dat is gelukt. De keeper heeft hem. Daar laat PSV toch de kans liggen op een enorme opsteken vlak voor rust. De Fransen ontsnappen. Froh nog achter een bal aan. Komt in aanraking met de reclameborden achter het doel bij Isaacson. Maar... Uh... De bal is over de achterlijn geweest en gaat voor Isaac Zon een doeltrap opleveren. Maar wat een ongelofelijke kans. We kijken in de herhaling nog maar eens op het beeldscherm voor onze neus mee. Zes meter van het doel. Ja, wat meer is het echt niet. En het is uitzoeken, de hoek, maar hij schuift hem inderdaad niet alleen recht in de handen van de keeper. Maar ook nog zo ontzettend zacht. Dat bij wijze van spreken iedereen die wel eens in een doel van een voetbalveld heeft gestaan. Weet dat die bal makkelijk te houden is. Maar heeft weggestuurd. De rechterkant van het veld kan de bal niet binnenhouden en Het trapt hem dan uit frustratie nog weg ook. Die zouden nog heel veel krijgen. Ingooi voor Liel. Officiële speeltijd zit erop. Een minuut extra. Daarvan nog 40 seconden over. In de eerste helft die voor PSV dus zo goed oogde in het begin. Maar toch zoveel verval kende. Vooral na de goal van Liel. zit even te kijken naar de bank. Wat heeft Rutte daar als de nood straks echt aan de man is? nog op? Bijvoorbeeld Koevermans. Die die in Liel nog op de tribune hield. Ga natuurlijk altijd. Nog als uh, breekijzer ingebracht worden als PSV het nog één keer probeert. En daar Berg is. Berg. Nee, ook niet. Wat een kans. En Tjutsak kan nog over. Oh, wat een kansen. 10 seconden voor rust voor PSV. Dat combineert door het midden. Dat goed doet. Berg met de inzet op het laatste moment geblokt na de goede actie van Lens daar doet Bergen het eigenlijk ook goed op aangeven van Torbifonen dit keer. Maar de tackle van Rozenaal mag er zijn. En dan Zuzak met zijn verkeerde been over het rustsignaal van Itaral de González. Het had zomaar 1-1 kunnen en misschien wel moeten staan vlak voor rust. Maar de harde feiten zijn dat PSV na 45 minuten op achterstand staat door de goal van Vrouw. En dat betekent bij deze stand dat PSV is uitgeschakeld. Maar gelukkig is daar straks nog de tweede helft waarin het voor PSV echt moet gaan gebeuren. 10 voor acht. Zometeen geef ik u de ruststanden van de wedstrijden... die momenteel gespeeld worden in de Europa League. Eerst even naar Feyenoord, of Rodier C, zo wilt. Want Martin van Geel wordt na dit seizoen... de nieuwe technisch directeur van Feyenoord. Van Geel krijgt een contract voor onbepaalde tijd. En wordt in Rotterdam de opvolger van Leo Benakke, die vorige maand moest vertrekken bij Feyenoord. Maar de vergeel werkt nu nog bij Rode SC. Zijn contract in Kerkrade liep nog door tot aan het einde van het seizoen 2011-2012. En vergeel legt uit waarom hij toch de overstap maakt naar Rotterdam. Als zo'n grote club aan jou denkt eh, om een steentje te kunnen bijdragen. Om, eh, om de club weer op het niveau te brengen waar het eh, eigenlijk thuis hoort. Hè. Dat moet je met een heel aantal mensen doen. en Ik wil dat ook graag doen als, als teamworker als ik ben. Eh, dus daar, da, daar zit een groot, grote uitdaging. En aan de andere kant dat dubbele gevoel dat je toch een hele mooie club gaat achterlaten. Straks eh, met fantastische mensen waar ik in drie jaar tijd eh, geweldig eh, mee heb kunnen samenwerken. Waar we enorm naar elkaar zijn toegegroeid. Eh, ja, dat, dat, dat is het dubbele gevoel. En, eh, ik heb dan toch weer die, die ambitie in me. Uh, sowieso om er elke week en elke maand en elk jaar eruit te halen wat erin zit. Uh, maar dan, dan, dan heb je ook de, het karakter. Uh, als dan zoiets op je pad komt. En je bent dan nooit bewust naar op, uh, op zoek. Tenminste ik niet. Maar als dat zoiets dan op je pad komt. Dan ga je daar ook wel weer serieus over nadenken. Dat is dan ook inherent aan het karakter wat je dan hebt. Om altijd maar weer het hoogste na te streven. Ja en dan uh, weeg je alles af. En uiteindelijk uh, kies je toch weer voor die, uh, voor die uitdaging. Maar de Van Geel blijft nog wel tot het einde van dit in functie bij Roda en stapt daarna over naar de Kuip. Een blik op de ranglijst leert dat Feyenoord... de nummer 15 van de eredivisie is... en dat Roda er met een zevende, met een zevende plaats heel wat florisanter voor staat. Van Geel wil Feyenoord op het oude niveau brengen. Officieel dus vanaf volgend seizoen. Maar zijn aandacht zal toch ook nu al richting de Rotterdamse club gaan. Er zou dus een beeld kunnen ontstaan... dat Van Geel zich niet meer de volle 100 voor Roda in gaat zetten. Dat zou kunnen en dat is dan heel jammer. Uh, intern is dat vertrouwen door 100% van de mensen met wie ik werk. Uh, dat is in drie jaar tijd ook naar elkaar toegegroeid. Ik uh, werk tot de laatste dag voor de volle 100% voor Rode EC. Intern is daar geen enkele twijfel bij. Uh, een raad van commissarissen niet, mijn mededirectieleden niet... en de mensen op de werkvloer ook niet. Dus uh, en dat zijn de mensen waar ik mee moet, uh, mee moet werken en, uh, en daar gaat het om. En ik kan iedereen recht in de ogen kijken en, uh, en ook in de spiegel kijken. Dus wat dat betreft uh, is dat voor mij geen enkel vraag en dat daar hier en daar een keer aan gedacht wordt, het zij zo. En dan Feyenoord. De club had het oog na het vertrek van Leo Beenakker... al snel laten vallen op Van Geel. Algemene directeur Gudde legt in een gesprek met verslaggever... niet meer uit hoe Van Geel de club weer uit de dip moet halen. En daarbij noemt Gudde het vo een voordeel... dat Van Geel eind jaren tachtig voor Feyenoord heeft gespeeld. Hij nou, is voor mij altijd een pre, hij kent uh, de cultuur, hij kent de sfeer van deze club, uh, maar dat is, dat is een, uh, sowieso een voordeel. En daarnaast heeft hij wat ons betreft een bewezen trackrecord bij de clubs uh, waar hij geweest is. Want als je naar nou Willem 2, AZ, Ajax en, uh, en Roda ziet, dan zie je dat de club uh, toen hij wegging er beter voor is dat kwam. En hij kwam. Uh, en dat is ook niet onbelangrijk gezien dat wij daar niet het beste trackrecord in hebben. Hij heeft wel een heel goed trackrecord uh, aan een verkoopbeleid. Als je kijkt naar Ajax, als je kijkt naar zijn periode AZ met Dirk gaan, waren dat natuurlijk wel periodes dat er wat uit te geven was. Wat hebben jullie hem financieel kunnen toezeggen wat dat betreft? Wat, wat kan hij doen? Nou, in, in principe niets. Want zolang je in categorie 1 zit, moet je voor elke, 5, elke investering boven de 50.000 euro moet je, je melden. Uh, maar we hebben ook gekeken naar uh, Willem II, want daar viel voor mij niet zo gek veel te besteden. En bij Rode EC, die heeft ook in een vergelijkbare positie als Feyenoord gezeten. En daar heeft hij ook uh, bewezen dat hij daar buiten gewoon inventief, creatief met die situatie kan uh, omgaan. En dat is op dit moment nog uh, passender uh, bij Feyenoord. Ik hoor nog niet echt een, iets nieuws in de zin van dat hij met meer middelen kan gaan werken dan beenhakker. En dan vraag ik me af, waarom zou hij het beter doen? Hij gaat inderdaad niet met meer middelen werken. Maar goed, we zien volgens mij op allerlei uh, punten in de voetballerij uh, dat, dat iemand op basis van uh, zijn netwerk, zijn ervaring, uh, het combinatie van werken met elkaar, uh, dat, dat de een helemaal meer uit zaken had dan de ander. Dat is volgens mij niet alleen in Nederland. Ik vind altijd een mooi voorbeeld Borussia Dortmund. Uh, die uh, in de jaren uh, na 2000 met ongelooflijk geld heeft gesmeten en uh, met als enige resultaat 13e plaats en een schuldenlast van 120 miljoen. En vervolgens uh, met een ander uh, technisch duo, uh, gesteund door een stabiele directie, met minimale middelen, want we praten bij Dortmund over 12, 13, 14 miljoen. Een elftal wordt nu uh, 10 punten voorstel in de Bundesliga, dus zo kan het ook. Even de ruststander van de wedstrijden in de Europa League. Zenit is al door dankzij N3, een 3 0 overwinning op Young Boys. Belangrijk, want het is een mogelijke tegenstander van Twente. PSV Liel 0-1. Leverkusen metalist Garkov staat 0-0. Uh, Eerste wedstrijd had Leverkusen al met 4-0 gewonnen. Liverpool, Zwarte Praag staat nog 0-0. Eerste wedstrijd ook 0-0. Spartak Moskou tegen Basel 0-1. Eerste wedstrijd was uh, 3-2 voor uh, Spartak Moskou. Uh, dat is de mogelijke tegenstander van Ajax. En dan hebben we nog Sporting tegen Glasgow Rangers. Daar staat het 1-1. De eerste wedstrijd wordt ook 1-1. Graag tot zo na het Nationaal van 8 uur. Eén ding is zeker.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 Ik, ik, ik ga tegen je hakelen. Ik heb dat nooit gehakeld. Luister, naar één ding is zeker. Zondagavond om 9 uur in Holland Dok Radio. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Geen megastal, maar buitenlucht. Kies partij voor de dieren.